De betogers protesteerden tegen de omstandigheden waaronder de Koerdische opstandelingenleider Öcalan vastzit. De dode is een student van 23 die overleed aan de gevolgen van schotwonden. Wie hem neergeschoten heeft, is niet duidelijk. PKK-leider Öcalan zit sinds 1999 vast. In 2002 werd zijn doodstraf in een levenslange gevangenisstraf omgezet. Turkije heeft ondanks op verzoek van de Raad van Europa een eind gemaakt aan de eenzame opsluiting van Öcalan en een nieuwe gevangenis voor hem gebouwd. Öcalan vindt zijn nieuwe cel te klein. Zijn advocaat heeft verklaard dat, daardoor, dat hij daardoor ademhalingsproblemen heeft. In de Griekse steden Athene en Thessaloniki zijn vandaag rellen uitgebroken... bij de herdenking van de 15-jarige jongen die precies een jaar geleden door politiekogels omkwam. Gemaskerde jongeren bekogelden de politie met stenen, stichten brandjes en gooiden winkelruiten in. In Athene raakte de rector van de universiteit lichtgewond... bij een poging van jongeren om universiteitsgebouwen te bezetten. Tientallen betogers zijn aangehouden. De politie had in Athene en Thessaloniki duizenden agenten op de been gebracht om de orde te bewaken... Gisteren waren al 150 jongeren vastgezet op verdenking van het voorbereiden van gewelddadigheden. Klanten van Vodafone hebben massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dit weekend gratis te sms'en. De provider kwam met de actie als goedmakertje voor de grote storing vorige maand, waarbij telefoneren vaak lastig was. Het meeste sms-verkeer was vanochtend tussen 9 en 11 uur. Toen werd 2,3 keer meer ge-sms' dan normaal, vooral door prepaid klanten. Klanten met een abonnement stuurden de meeste berichtjes gisteravond tussen 10 en 11. Hoeveel sms'jes er in totaal zijn verstuurd kan Vodafone niet zeggen.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 I'm Goedenavond, ik ben Christel van Wingerden. En ik ben Herman Harms. Dit is Inspiratieradio op zondag 22 november. In ons programma hebben we het over diverse onderwerpen op het gebied van zelfontwikkeling, bewustzijn en moderne spiritualiteit. En vandaag is hier Femke Joritsma, geboren in een kunstenaarsgezin, studeerde astrologie op de Academie van Natuurgeneeswijzen. En in het dagelijks leven is zij organisator van evenementen en specialist in de astro-opstelling. Welkom, Femke. Dankjewel. Invalshoek vandaag is de astro-opstelling, een van jouw specialismen. Uh, Femke leerde haar man kennen op de academie en samen hebben zij veel gereisd en ook gewerkt onderweg. En zo kregen ze de leiding over een spiritueel cursuscentrum in de Provence. Femke, hoe heette het cursuscentrum? Uh, het cursuscentrum wat we daar uh, geleid hebben, dat heet dus Domaine de Sivas. En dat lag inderdaad uh, in de Provence. Is dat uh, zuidelijk, zeg maar, gelegen? In nee, de... helemaal in het noorden lag het. Oh, okay. Ja, maar okay. wel uh, in, het warme, in de warme Provence. Ja. En, en wat deed jij precies in het centrum? Uh, we kwamen daar eerst jarenlang om zelf cursussen te volgen. Er was een ouder echtpaar dat uh, cursussen gaf. Uh, veel veel astrologiecursussen, maar ook uh, ja. Allerlei uh, spirituele cursussen. En uh, We deden daar de cursussen, maar ook de keuken. En op een gegeven moment is de vrouw daarvan overleden. Mm -hmm. En uh, hadden ze eigenlijk iemand nodig die dat uh, over zou nemen. En toen zijn wij daar uh, ingesprongen eigenlijk. Dus je bent dat... eigenlijk gewoon ingerold? Meer meer. Ja, we zijn er min of meer via via zo ingerold. Ja. Dat is mooi. En, uh, en, en hoe lang heb je dat gedaan? Uh, we hebben twee jaar hebben we dat centrum uh, ge gerund, zeg maar, een beetje op hun oude manier. Mm -hmm. En op een gegeven moment ja, begon toch een beetje dat te frikken. Want dan krijg we op een gegeven moment twee kapiteins op één schip en wij wilden toch een beetje wat uh, vernieuwen. Wie en was de andere kapitein? Jou... Ja, de man die bleef daar dus ah. nog uh, wonen. En uh, ja, dat centrum bestond al twintig jaar. Dus uh, ja, dat was een beetje zoals het altijd ging. En wij wilden eigenlijk wat vernieuwen. Dus toen zijn we zelf op zoek gegaan naar een, een eigen plek eigenlijk. Is dat de reden ook dat jullie zelf toen uh, verder zijn gaan kijken? Ja. Want ja. jullie toen, hebben daar toen iets zelf gekocht? Ja, toen zijn we nog weer wat verder gaan reizen. En toen kwamen we toevallig uh, via via ergens uh, in de buurt van de Pyreneeën terecht. was tussen Toulouse en Lourdes daar die kant uit. Ja. En daar uh, hebben we een hele oude boerderij gekocht. Oké, okay. en, en hoe ging dat? Dat is een soort roer om eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar dan uh, bijna 15 jaar geleden. Ja. Toen was er nog geen internet of niks. Dus wat hebben we dan? We hebben dat allemaal uh, op eigen houtje Met gedaan. Met de postduif eigenlijk. <laughs> ja, bijna wel, ja. Dat is een hele mooie uitdaging. Want eh. Uh, uh... Hoe heb je dat dan van de grond gekregen? Zonder internet? zonder? Ja, je nou dat... sloot bij een reisbureau? Ja, ja, toen op een gegeven moment had je Spirit Travel. Ik weet niet hoeveel je van gehoord had. Dat was een spirituele reisorganisatie. Ja, dat was wel nee, daar hebben we nooit van gehoord. Nee. Nee. nee. Nou, die zaten in Alkmaar en die gaven krantjes uit. Zoiets als ook de koordanser. Ik weet niet of je dat hebt. Ja, koordanser, ja. luna, ja. dat soort krantjes. Ja, ja, okay, ja. Ja. ja, nou daar hebben we veel geadverteerd in. Maar dat was moeilijk. Als we dat nu op, uh, opnieuw zouden kunnen doen met internet... Had, was het makkelijker geweest. Want ja, want... Je, je bouwt iets op van, van het nulpunt. Hè? Er was helemaal niks. Er, ja, er was... Het was niet alleen nulpunt. Je had natuurlijk ook de taalbarrière. En je had natuurlijk spiritualiteit... wat eigenlijk een achtergebleven gebied was... in de ontwikkeling van de mensen. Ja. ja. Dus... Uh, is het is wel zo dat we dus eigenlijk alleen Nederlanders kregen. Want de Fransen okay. ja, die gaan niet in Frankrijk... bij een Nederlander op vakantie. Dat uh, ja, moest ze niet. deed je precies uh, toen in je eigen cursus? Dan, wat... Deed je nou anders ten opzichte van het vorige centrum waar jullie de leiding hadden? Ja, um, ja het verschil was dat er gewoon iets meer vrijheid was. Um, ja de, de, de strekking was wel een beetje hetzelfde, hè? gezamenlijk eten. We hadden allerlei spirituele cursussen. Um, Noem eens een voorbeeld van één cursus die je gaf. Uh, nou, ik heb veel keramiekcursussen en schildercursussen gegeven zelf. Mm -hmm. En nou, daar hebben we dus ook uh, Hans Planje ontmoet... die dus de astro-opstelling uh, ontwikkeld heeft. Die kwam daar dus vanaf het begin af aan eigenlijk al uh, weekcursussen uh, geven. Dus er kwamen de mensen een week op vakantie... en dan tegelijkertijd gaf hij uh, die astro-opstelling uh, workshops. Oh, dus eerst kwam hij bij jullie, zeg maar, om, om deel te nemen. En later... Je... Ja, maar later heeft hij dus zijn workshops bij ons ook gegeven. Dat is mooi. Oh, dus zo ben je eigenlijk... Uh, Gegroeid. In contact gekomen ja. Ja, met, ja. met die astro-opstelling. Ja, ja. ja, nou, ik was al vanaf mijn achttiende zelf bezig met astrologie, ja. hoor. Gewoon uh, om dat helemaal zelf te ontwikkelen. Ja, je hebt ook je studie van en gemaakt. En ik heb mijn studie ervan gemaakt, ja. inderdaad. Alleen dat het thema van astro-opstelling... dat uh, was in de opleiding nog niet bekend... En dat heeft Hans dus eenmaal zelf uh, ontwikkeld. Ontwikkeld, ja. ja. En hoe lang hebben jullie dat, uh, die boerderij daar gerund? Of uh, dat hebben we ongeveer tien jaar gedaan. Tien jaar? Ja. Okay. En toen zijn jullie weer besloten om terug te gaan naar Nederland. Ja. Had dat, uh, hadden jullie heimwee naar Nederland? Of hoe is dat? Nou ja, wat ik al zei, dus via internet was het toch uh, lastig om aan uh, klanten te komen. Tenminste, het gebrek aan internet eigenlijk. Ja. Um, in de winter... Uh, kijk, zomers hadden we het heel druk. Hadden we hadden ongeveer 40 mensen per week. Maar in de winter was het heel stil. We lagen echt heel erg afgelegen. Dus ja. in de winter moesten we bij de boer... Uh, gaan klussen en uh, bloembollen of uh, rozen knippen. En allemaal dat soort uh, dingen. Dus financieel was het moeilijk om dat uh, het hele jaar rond... Uh, ja. te, bij elkaar te verdienen. En hebben jullie de boerderij nog? Nee, nee die hebben we uiteindelijk verkocht. Okay. En... Uh, zijn we dus weer terug naar Nederland gekomen. Mm -hmm. We hebben eerst nog vijf jaar uh, in Friesland een uh, boerderij opgeknapt. En daar uh, hebben we dus ons bedrijf weer voortgezet. Okay. Maar dat, uh, was, uiteindelijk was dat boerderijtje veel te klein. Mm -hmm. En zijn we dus zo op deze manier weer in Zandvoort terecht gekomen. Dus van Friesland... Naar Zandvoort. Ja. Naar de mooie villa ja. Terapenas. Ja. Dat is natuurlijk ook een associatie. Als je Femke zegt, zeg je eigenlijk de villa. Hè? Ja. Dat, is, dat is wel mooi. Ja. Ik wil graag een, een link maken naar uh, afgelopen dinsdag. Uh, dinsdag jongsleden is Ramses Safi overleden. Uh, de oranje draad door het programma qua muziek is uh, Ramses Safi. Um, ja, dat hij bij de OSVO uh, de Bachman is geweest is algemeen bekend. Samen met Albert Mol en Peter Den Haring was hij toch wel een van de... Oranje vlaggedragers, zeg maar. Een heel bekend lied van hem is een mantra... die hij zelf gemaakt heeft. Dat was Zing, Vecht, Bit, Lachwerk en Bewonder. En ik vraag jullie aandacht voor Ramses zelf. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene...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 Zing met huid wit blad uit en roe. Zing. Trots in zijn risicoloze hoge toon, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.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 Welkom terug bij Inspiratie Radio met Femke Joritsma over de op, astro-opstelling. Femke, uh, deze uitzending gaat over de astro-opstelling. En uh, wat is nou precies een astro-opstelling? Uh, nou, Eigenlijk is het een beetje te vergelijken met een familieopstelling. Uh, veel mensen zijn daar wel bekend mee. Mm -hmm. uh, het, het is zo, je neemt je horoscoop. Iedereen neemt zijn horoscoop mee. Ja. En dan gaan we kijken. In de horoscoop staan uh, alle planeten die bij de horoscoop horen. Uh, zo heb je daar de zon, je hebt de maan, je hebt Pluto, je hebt Saturnus. En... Um, als dan iemand komt die een bepaald thema heeft, ja. of een bepaald, bepaalde vraag, mm -hmm. of iets waar hij altijd tegenaan loopt, ja. dan gaan we eens kijken waar uh, in de horoscoop een spanningsaspect staat. Dat uh, nou, is precies een spanningsaspect? Ja, je, uh, een, ja, een spanningsaspect is eigenlijk een uh, aspect tussen twee planeten die uh, bijna haaks op elkaar staan. Mm -hmm. Waardoor je een soort disharmo disharmonie ontstaat. Dus de energieën van die planeten zijn zo anders dat, um, dat er uh, dus een onderhuizen spanning ontstaat. En dat betekent dus bijvoorbeeld, eventjes als voorbeeld te nemen. Um, uh, stel je hebt je Mars in eh uh, vissen staan mm -hmm. Uh, dat betekent die marsenergie, dat is de energie van de daadkracht. Uh, in, met een achtergrond betekent dat, uh, dat je moeilijk je doel kan bereiken. Omdat hij, uh, het is een waterteken. Dus uh, het is een beetje ongrijpbaar. Introvert, hè, introvert ja. inderdaad. En uh, de daadkracht is iets minder als bijvoorbeeld een mars in ram. Mars is vuur. Ja, Ja, mars is vuur. En, uh, en vooral in ram bijvoorbeeld. Nou, die gaat recht op zijn doel af. Uh, die nou weet, ja, man. <laughs> uh, wat hij wil en uh, gaat ervoor. Nou, dan heb je dus, dus laat me even zeggen, een Mars in uh, vissen. Dus dat is een, een, een Mars die uh, vrij zacht is. Die staat recht tegenover een Pluto bijvoorbeeld. Uh -huh. Pluto, dat is uh, de planeet van de transformatie. En die gaat de diepte in en die wil uh, weten hoe dingen in elkaar zitten. Als daar een soort van disharmonisch uh, element in zit, voel je dat zelf altijd uh, onderhuis. Maar je weet niet precies waar dat vandaan komt. Dus dat is dat spanningsveld? Dat is dat spanningsveld. Oh. En dat ja. is dus die lijn die ze dan trekken? Van A naar B, zeg maar, in zo'n horoscoop? Ja, dat is dan, dus, dan meestal dus dan de rode krijg je lijn. En dan die vierkantjes en die blokjes en ja. zo. Die dan, ja, ja. ja, dus dat okay. zijn... Uh, nou, dan ga je dus um, in het publiek... Of de, de mensen die meedoen met de workshop, die... Ja? Um, Degene die de horoscoop gaat uitspelen, die vraagt aan, aan iemand: wil, wil jij mijn Mars spelen of neerzetten? En aan iemand anders vragen: Wil je dan bijvoorbeeld mijn Pluto uh, neerzetten? Nou, die twee mensen gaan dan tegenover elkaar staan en dan ontstaat er een gesprek met die twee e planeet-energieën. En dan, vo dan zie ontstaat het vanzelf en dan weet je dus uh, hoe dat uh, aspect bij jouzelf uitwerkt. Dan zie je dus dat daar een soort spanning in zit. En dan gaan we dus kijken van nou, hoe kunnen we nou die spanning gaan oplossen? En dan ga je zoeken in je horoscoop van uh, welke planeet kan daar zeg maar een, een rol in spelen waardoor dat opgeheven wordt. En die planeet zou dan eventueel, kijk je in een horoscoop, zou dan eventueel de zon kunnen zijn. Ja. Een vraag: Ga jij dan, als jij dus degene de kandidaat bent, zeg maar, ga je ja. dan naast diegene die die Mars speelt voor jou staan? En doe, doe dan het woord namens Mars of nee. zegt Mars namens nee, jou? Nee, je bent dus een representant van die Mars-energie. Okay. Dus degene, degene die die Mars uh, uitwerkt, Uitbeeld. die zegt juist op dat moment precies de goede dingen okay. zoals die energie van die Mars zou zijn. En hoe dat werkt, werkt. dat weet je niet. He, dat maar is, dat is de stille dus kracht, okay. Ja, dat zo zo werken die familieopstellingen ook. He, iemand speelt jouw vader of je moeder. En die zegt juist exact die, precies die dingen die jouw vader of moeder ook zouden zeggen. Oké, okay. dat is en mooi. En even concreet gezien, hoeveel mensen kunnen er deelnemen aan zo'n workshop? Nou, we hebben dus twaalf planeten. Dus in principe zouden er twaalf mensen aan mee kunnen doen. Zodat iedereen okay. nou rol heeft. Maar heb je minder mensen, dan ja. uh, kun je vaak iets meer de diepte ingaan. Omdat je daar uh, der, uh, wat... Je kunt richten op die aspecten. Ja, precies. Dus dan hoef je niet alle aspecten. Te nee, doen, maar gewoon... want één aspect geeft vaak al zoveel duidelijkheid... dat er uh, dingen van op zijn plaats vallen. En dan kun je dus elke keer dat gaan uitdiepen. Je kunt een aspect nemen en dan de volgende keer weer een ander aspect, bij okay. wijze van spreken. Oké, mooi. Ja, we gaan weer even naar een stukje muziek toe... Uh, ja, zoals ik al zei, als een oranje draad, een van kleur draad... ...loopt Ramses Saffi door ons programma heen... ...omdat hij dinsdag jongstleden overleden is. José Koning is een uh, Haarlemse dame. Een zangeres die uh, heel veel uh, ja, jazzy muziek eigenlijk maakt. Uh, zij is samen met Eva Bomans, ...dat is de dochter van Godfried Bomans, uh, ...naar Brazilië getrokken. En daar heeft ze in Rio de Janeiro een prachtige cd opgenomen. En er staat een nummer van Ramses op. En dat is stil in Amsterdam, maar dan in het Portugees... En dan hoop ik dat het gaat lukken. Sienso in Amsterdam. José Koning. Dat komt Koning. Dit nummer staat op haar cd, uh, recorded in Rio. Het staat als extra bonus ook in het Nederlands erop. Dus dat is leuk om te weten. Welkom terug bij Inspiratie Radio. We gaan verder praten over de astro-opstelling. Uh, Femke, je gaat een uh, voorbeeld doen in deze uitzending. En je hebt die voor de horoscoop van Christel bekeken. Mag ik jou dan uh, nu het woord geven? Ja, oké. Okay. Uh, nou Christel, ik heb jouw horoscoop meegenomen. Die hebben we even hier op tafel gelegd. Uh, heb jij een vraag over je horoscoop? Ik, uh, ik zou wel iets willen weten over mijn werk. Ja? Oké, okay, dan gaan ik we... Even stoel. Ja. Uh, nou, ik kan dus zien, zoals je hier ook ziet... is dat er heel veel planeten staan bij jou in het tweede huis. En jouw zon staat ook in het tweede huis. Dus dat betekent eigenlijk, jouw zon staat in boogschutter. Boogschutter is eigenlijk het type van uh, veel reizen, veel... Uh, um, Filosoferen, veel uh, inspiratie op doen. Vandaar ook jouw uh, inspiratieradio natuurlijk. Maar je bent je hebt heel veel interesses. En um, jouw. Nou, er staan heel veel planeten omheen. En dat geeft eigenlijk aan dat jij daar een hele brede visie ook in hebt. Um, wat het mooie is in jouw horoscoop, je hebt een grote driehoek staan. Dus dat is, ik had we het net over een disharmonisch aspect waarbij een spanningsaspect naar voren komen. Maar in jouw horoscoop staat een hele mooie driehoek. En de driehoek, dat zijn eigenlijk de harmonische aspecten. Dus dan zou je kunnen zeggen dat zijn eigenlijk je talenten. Oké. Okay. Um, nou, jouw, jouw, talent, jouw talenten, dat is eigenlijk, um, zeg maar, je bent met spiritualiteit bij, bezig. Dat komt vanuit je hart, vanuit je, je zon, zeg maar. Mm -hmm. um, je vindt het erg leuk om dat naar buiten te brengen. Uh, jij hebt uh, je maan en je venus, die staan allebei in het huis van communicatie, van uh, het naar buiten brengen. Uh -huh. En de manier waarop je dat het prettigst vindt om te doen, dat is eigenlijk om dat heel praktisch te doen. Dus ja. de spiritualiteit op een hele aardse, praktische manier naar de, naar de mensen brengen, eigenlijk. Klopt. Ja. En um, omdat er zo'n grote driehoek is, uh, op dit gebied staat. zal Alles wat je aanpakt zal ook eigenlijk lukken, omdat het een automatisch talent is wat, uh, wat je aangeboren hebt, zeg maar. Je hebt er natuurlijk talent voor. Het is niet zo dat je daar niks voor hoeft te doen, want uh, jouw Pluto staat daarin en jouw Saturnus staat in die grote driehoek. Dus je zult er wel moeite voor moeten doen, mm -hmm. daar structuren in vinden. Mm -hmm. uh, maar het is wel zo dat het je uiteindelijk altijd zal gaan lukken. Oh, wow. en het leuke is ook van... Uh, juist omdat het wat moeite geeft... is uh, het resultaat daar ook, daarin ook uh, des te leuker voor jezelf. Omdat je dus echt steeds weer stukjes van jezelf daarin uh, overwint eigenlijk. Ja, nog meer uitdaging. Ja, en daardoor is het nog meer uitdaging. Ja, ja en een booschutter heeft natuurlijk altijd uitdaging nodig. Ja, ja. Hè? Die Absoluut. kan niet stilzitten, nee. mag ook niet saai worden. Nee. Dus um, ja, dat is eigenlijk... Het leuke is ook dat... Um, He, als je dus eventjes naar de opdracht van de ziel kijkt. Um, jouw uh, noordknoop staat in het huis van het overdragen naar de buitenwereld. Dus um, als dat lukt, als het je lukt uiteindelijk. Dan geeft dat een enorm gevoel van uh, overwinning. En ook van het gevoel van dat het het wezenlijke is wat jij hier in het leven komt doen. Mm -hmm. Dus um, het zal... Um, het zal echt iets zijn wat bij je hoort. En daarom is het ook zo mooi. Omdat het, het ligt dicht bij je hart. Uh, um, het is ook heel mooi om dat te verwezenlijken. Ja, absoluut. Het is een hele mooie uh, uitdaging. Maar ook gewoon echt mijn levensdoel. Ja, ja precies. Voelt het. Zo voelt het ook, hè? Nou, ja. Het is alleen maar heel mooi dat het bevestigd wordt zo krachtig. Ja. Ja, ja, ja, Mag ik tussendoor een vraagje stellen? Ik zie mm -hmm. vijf planeten in één huis staan. Mm -hmm. En dan staat er een hele dikke rode lijn bij. Wat betekent ja, dat? Ja, dat betekent dus eigenlijk... die planeten die maken een conjunctie met elkaar. Dus die planeten die maken allemaal met elkaar contact. Je kunt het ene niet loszien van het ander. Haar zon staat uh, naast Jupiter. En Jupiter is ook de planeet van... Die hoort heel erg bij de booschutter. Dus die zon die wordt gekleurd of beïnvloed door, door de Jupiter. Dus dat geeft nog meer optimisme, het geeft nog meer uh, enthousiasme. Ja, en en, is zeer en positief. Natuurlijk. Zeer positief. Die, wil, uh, die, die, die uh, wil zijn doel nastreven en die wil meer en nog meer. Het winkelcentrum in Zandvoort heet niet voor niets zo, hè? Om, uh, ja, van ja. de familie Bruinseel, Jupiter. Oh ja, ja, ja. ja dat klopt. Ja. Ja. ja, nou Jupiter is veel en groot en nog meer. Uh, je communicatie staat ook in uh, booschutten. Dus de manier waarop jij praat, dat is echt op een booschutten manier. Dus jij doet je niet anders voor dan je bent. Nee, hè? Je, wat jij zegt, dat is werkelijk wat je bedoelt. Ja. Absoluut. Het is natuurlijk wel zo, je ascendant is weegschaal. Mm -hmm. Dus uh, die weegschaal die zorgt er een beetje voor dat um, als je je niet helemaal veilig voelt. Hè, als je de eerste indruk die mensen van je hou, uh, hebben is hè, in evenwicht rustig een beetje. In de eerste instantie zul je als je mensen voor het eerst ontmoet eventjes wat, um, even een beetje afwacht. En zodra het goed voelt kun je die booschutten laten zien en kun je daar helemaal voor gaan. Ja. Is het is ook een soort bescherming? Het is ook een soort bescherming okay. inderdaad. Dus dat je eventjes uh, even rustig kijkt uh, waar je terecht bent gekomen... en of het uh, goed voelt. Oké. Okay. Ja. Dus dit zijn eigenlijk allemaal hele mooie dingen. En dan kan het dus op een gegeven moment zijn dat je zoiets bij jezelf hebt... van goh, maar ik loop toch steeds daar en daar tegenaan. Mm -hmm. Nou, dan kunnen we dus via zo'n astro eens gaan kijken... van kunnen we antwoord vinden op dat aspect waar je steeds weer steeds tegenaan, tegenaan loopt. loopt. Ja. Oké, okay, dus dan kun je dat eigenlijk... Uh, ja, zeg maar, oplossen. Ja. ja. Uh, Femke, jij hebt uh, zelf een muziekstuk meegenomen. Uh, zou mm -hmm. je het zelf willen aankondigen? Um, ik heb er een pijltje bij gezet. Ja. Uh, ik heb een, uh, een stuk van Mercedes Sosa. En het nummer heet Gracias a la vida.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 y en las multitudes del hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días grillos y canarios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 Aan de la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando ik el fruto del cerebro humano, cuando koud, el bueno tan lejos.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 Kom terug bij Inspiratieradio. Onze gast vanavond is Femke Jorritsma. Uh, we zijn bezig met uh, astroopstellingen en Femke vertelt haar het een en ander over. Uh, ze is als voorbeeld de horoscoop van uh, Christel, onze presentatrice, aan het doen. En uh, ik geef haar graag weer het woord. Het woord dus aan Femke. Oké, okay. uh, nou we hadden het er net al even over. We hebben nou een stukje van je horoscoop eventjes een klein beetje besproken. Mm -hmm. uh, vanuit de horoscoop kunnen we dan een astro-opstelling gaan uh, neerzetten. Mm -hmm. uh, je moet natuurlijk eerst wel iets van je horoscoop weten. Precies. Uh, hè, voordat je dus uh, de opstelling kan uh, gaan neerzetten. Ja, voordat je de astro-opstelling kan gaan doen moet je dus eerst je horoscoop eigenlijk bij de hand nemen. Ja, ja. ja. Ja, dus het is, het is handig. Je hoeft niet uh, als te zijn om mee te kunnen doen met een uh, astroopstelling. Het is wel handig als je even weet, nou, mijn zon staat in uh, boogschutter. Wat betekent dat eventjes een beetje? En dat je een aantal van de planeten kent. Kun je dat bij jou ook van tevoren... Uh, doe je dat van tevoren? Dat je dat even bespreekt of... Gaan de mensen met jou een consult aan voordat ja. ze een astroopstelling uh, doen? Of hoe werkt dat precies? Ja, uh, nou, ik ben dus ook astroloog en ik heb gewoon mijn astrologische praktijk aan huis. Mensen kunnen dan één op één een, uh, een horoscoop kunnen la uh, laten maken bij uh -huh. mij. Nou, dan hebben we dan een uh, uitvoerig uh, gesprek erover... Uh -huh. Um, dan is het vaak uh, heel fijn als je dus nog uh, steeds met een bepaald thema loopt. Om dat dus eventjes uh, in die uh, opstelling neer te zetten. Uh -huh. Zodat je dus uh, live zeg maar, kan zien hoe zo'n uh, aspect uh, nou werkelijk werkt. Ja. En dan voel je het dus eigenlijk, je ziet het voor je ogen afspelen. Uh -huh. En uh, dat, dat beeld zul je ook nooit meer vergeten. Kun jij een concreet voorbeeld noemen van... Um, van, van een... Ja, ik kan wel een voorbeeldje geven. Uit ja, ja. Mijn eigen horoscopen, wijze van spreken. Ja? Uh, ik heb mijn uh, mars in het zevende huis staan en ik heb mijn maan in het eerste huis staan. Ja? Dat betekent dus eigenlijk van... Um, uh, dus mijn maan staat in het eerste huis. Het gaat over uh, hoe je overkomt. En mijn mars staat in het zevende huis. En dat is eigenlijk het huis van de partner. Ja. Dus uh, ik heb die, die, hem... Uh, dat spanningsaspect heb ik ook een keertje uitgespeeld. En wat ik zag gebeuren is dat... Uh, die, die, die, uh, die maan die wil eigenlijk dolgraag samen iets met die partner doen. Omdat het gezellig en leuk is. En vindt het heel moeilijk om... Voor zichzelf te kiezen om alleen dingetjes te gaan doen. Dat blijft dan steeds weer een soort spanningsaspect. Zal ik nou samen iets met mijn partner gaan doen? Of zal ik nou iets alleen gaan doen? Dus dan praat je nu in dit geval over jou? Ja, dan praat ik even over ja. mezelf. Want dat, dat voorbeeld, dat heb ik nog steeds zo duidelijk in, in, in mijn beeld zitten. Mm -hmm. Van elke keer zie ik weer van: oh ja, dat, dat thema dat komt bij mij eigenlijk altijd weer, weer, weer terug. terug. Mm -hmm. En omdat, je dat, omdat ik het nou een keer gezien heb, weet ik van: oh ja. Zo werkt dat bij mij. En nu kan ik heel duidelijk een keuze maken. Van nou, nu kies ik daarvoor. De volgende keer kan ik daarvoor kiezen. Terwijl voorheen was ik... Het, je, je had iets... Ik, ik wist het kon het niet goed de vinger erop leggen. En nu snap ik van... Uh, hoe dat in elkaar zit. Dus eigenlijk door de astro ben je ervan bewust geworden eigenlijk. En ja, nu je kun je duidelijk je bewust. een keuze maken. Precies. Je, ja. je wordt je bewust hoe die energieën in jouzelf werken. En voorheen was je daar niet bewust van? Nee. Okay. Je, nee. Dus je voelt ergens onderhuids iets van... Uh, God, waarom loop ik daar nou steeds uh, zo ergens tegenaan? En omdat je het dus zo voor je ogen ziet afspelen... Uh, snap je me eigenlijk meteen? Ja. Maar je zegt het eerste en het zevende huis. Die liggen toch tegenover elkaar? Ja. Die staan ja, dus precies tegenover elkaar. Dus die zijn ook even groot, elkaar. hè? Dan, toch? Dat hoeft niet. Oh, net vroeg ik aan. Ja, ja, dat was klopt. een vraag. Ja, Ja, nee, ja, die zijn even, ja volgens mij ja, zijn ze klopt. even groot. Ja. Dus. Werkt het ook andersom? Ik bedoel, werkt het voor hem, jouw partner... dan in dit geval ook andersom? Nee, want hij heeft sinds zijn partner weer heel andere, weer ding. heel ja, andere dingen okay. staan eigenlijk. Ja, dus het is echt puur persoonlijk... hoe het bij jou eigenlijk altijd dan uitwerkt. En het is qua belangrijkheidsgraad even belangrijk... omdat de huizen even groot zijn? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. ja. Want je hebt twaalf huizen... Hè, voor de duidelijkheid voor de luisteraars. Ja, ja. ja okay. uh, we gaan naar een volgend nummer... Ja, op YouTube is een uh, ontzettend leuk filmpje. Uh, dat is uh, van de Belgische band Alderliefste. Um, die hebben een, een nummer van Ramses opgenomen, dat heet Laat Me. En ja, Allerliefste is natuurlijk een, een Belg-Frans, dus dan heet het Vivre. Het is een, uh, een filmpje waar Ramses in een lelijke eend als een soort, uh, ja, um, belangrijk, hoe noem je dat, een VIP wordt, uh, wordt, wordt aangeleverd en dan... Begint al de liefste met het zingen, en dan valt Ramses in, en dan zie je dus de kracht het is echt een geweldig nummer laat me, oftewel, viveren van al de liefde, Ramses en Lisbeth.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 Gaan kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'a propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre, jouw zwakte schaap, jouw trouwe pijn. Ik blijf er lang, en liefst nog langer, maar laat mij blijven. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Femke, in deze uitzending hebben we het over spiritualiteit. En we vragen altijd aan iedereen, aan elke gast, hoe zij over spiritualiteit denken. En hoe zij daarmee omgaan. En wat betekent spiritualiteit voor jou? Uh, nou, bij mij is het een heel erg belangrijk uh, onderdeel van mijn leven. Het is eigenlijk uh, ja, al heel vroeg begonnen. Met uh, ja, Via de astrologie uh, ben ik... Uh, ja, Via allerlei wegen uh, bezig geweest. Allerlei dingen onderzocht. En uh, uiteindelijk kom je toch wel uh, bij bepaalde dingen uit. Waar je uiteindelijk het lekkerst voelt. Uh -huh. en, um, maar zelfs kind al spiritueel? Uh, ja, wel echt zo'n uh, kind wat ook heel veel dingen aanvoelt. En uh, dat moeilijk kan verwoorden uiteindelijk. Maar nu kan ik dat steeds beter plaatsen. En steeds concreter maken allemaal. Was je hooggevoelig al als kind? Ik denk het wel, ja. Als, je daar, als ik daarop terugkijk, wel. Ja. ja. ja. ja. En um, hoe ontwikkelt Nederland zich in jouw ogen in spiritualiteit? Ik heb wel het gevoel dat het uh, steeds meer groeit en groeit. Je komt ook eigenlijk ontzettend veel mensen steeds meer tegen die daar heel erg mee bezig zijn. Mm -hmm. Dus naar mijn gevoel uh, groeit het heel erg. Is dat aan het groeien, Ja, ja. dat is ook onderzocht en dat is ook ja. gewoon zo. Ja, ja. Zodat, dat merken we eigenlijk. Uh... Allemaal. Dat is voor ons ook hè? heel goed natuurlijk. Voor ja. de radio en voor ons allemaal. Ehm... Um heb jij het idee dat, jij, um, dat jouw ouders daar ook een rol in hebben gespeeld? Jij, je komt natuurlijk uit een kunstenaarsgezin. Ja, nou ja, het leuke is dus dat ik op uh, 18 uh, heb ik van mijn vader een, uh, een boekje gekregen, gekregen over astrologie. Mm -hmm. En dat was eigenlijk de eerste stap die uh, ik uh, meemaakte dus naar de astrologie. Dus dat heb ik dus via mijn vader uh, zo binnengekregen. Dus je bent eigenlijk, uh, het ja. is je eigenlijk met een paplepel ingegot. Ja, En ja. <laughs> dus je bent nieuwsgierig ja. geraakt. Ook ja. door dat boekje. Dus ja. je bent je ouders ontzettend dankbaar daarvoor. Ja, zeker. Ja, ja. ja. ja ik denk dat het ook wel met, met, met het milieu te maken heeft. Ik bedoel, kunstenaars associeer ik al met spiritueel bezig zijn, met, ja. met, met, met gevoel vooral. Ja. ja, ja. Dus ja, ik denk dat klopt. dat. Uh, dat zie ik ook in jouw kunstwerk, ik heb ze afgelopen week bekeken. En ja. Erg mooi, moet ik zeggen. Ja, dankjewel. Ja. <laughs> uh, Femke, wil jij nog even jouw website noemen? Want waar? De mensen worden natuurlijk nu wel erg nieuwsgierig. Want ja. Net over kunstwerken. En die maakt ook mooie sieraden. Ja. ja. Wat is jouw website? Mijn website is www.fiori.nl. Dus f-j-o-r-i.nl. Mooi. Oké, okay, dat gaat helemaal lukken. Blijf luisteren naar Inspiratie Radio. Straks lees ik de agenda voor. We gaan nu naar het volgende nummer. Dat is eigenlijk een toppertje. Dat is uh, de Pastorale van Lisbeth List en Ramses Safi. Uh, vele mensen denken dat Ramses het zelf geschreven heeft. Maar de tekst is van Lennart Nijg en de muziek van Boudewijn de Groot. Pastorale Ramses Safi, Lisbeth List. En die het vindt gaan blinken als ik laat.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 Ja, en Richard zou zeggen, langzaam ept de muziek weg. Dus dat is dan nu ook het geval. We gaan verder met de agenda. Er is uh, komende tijd uh, aardig wat te gebeuren in, het, uh, in en om Zandvoort op spiritueel gebied. Er is onder andere de workshop van degene die vanavond onze gast is, Femke Joritsma En dat is dus uh, de astro-opstelling. Uh, dat is op 9 december in Villa Terra Pernas, uh, Dr. Schaapmanstraat 3 in Zandvoort. Ook is er een... Workshop houden van jezelf door Tineke Buitenhek, die is op 10 december en die is toevallig ook in de villa, Villa Terra Pernas, Dr. Schaapmanstraat in Zandvoort. Mijn buurvrouw Nienke die geeft een jantra workshop samen met Marlies, uh, dat is op zaterdag 12 december, de jantra schilderen, uh, ditmaal gaan ze de godinnen aanpakken, daar gaan ze schilderijen van maken. Je kunt trouwens al onze informatie uh, nakijken op www.inspiratieradio.nl. Klik dan even op de agenda voor alle gegevens. Dank je Christel voor de toevoeging. Nicky's Place heeft een kerstviering en die is op uh, de 13e, dacht ik. Ja, 13 uh, december, zondags. En dat is in de Oosten de Bruinstraat 60 in Haarlem. Een sfeervolle middag vol muziek, gedichten, meditatie en een healingboom. Een klankmeditatiedag is er uh, de. Even kijken, de, ook de dertiende. In, uh, in Haarlem ook. In Heemstede, sorry, in de Glipperdreef. En dat wordt georganiseerd door Tony, onze eigen Tony Rekelhof. die we ook in de uitzending hebben gehad. Helderziende waarnemingen door Leo Roos. Roodveld. Dat is wegens groot succes. Christel, jij bent daar geloof ik geweest ja, vorige groot. keer. Ja, ik was er erg van onder de indruk. Ja, dat was erg goed. Ze gaat het wegens enorm succes herhalen. Uh, zij is dus ook weer Tony. En die... Uh, dat is dan ook weer in de Torbekkenstraat in uh, Heemstede. En dat is op 14 december. Tot zover de agenda. Ja, en dan uh, gaan we nu... Naar, uh, naar hè, heb ik begrepen. Ja, Willem de Ridder... Ja. Uh, Psychologie en spiechologie, dat zijn twee dingen die heel dicht bij elkaar liggen. Die door Willem de Ridder eigenlijk uh, met een grote knipoog, zeg maar, opgepakt zijn. Je moet jezelf spiegelen. Femke, daar weet jij alles van. Er is een spiegologie fanclub. Ja. Uh, die is ook bij jou thuis in de ja. villa. En ja. Vertel. Nou, daar ben ik nu dus al uh, twee, dikke tweeënhalf jaar mee bezig. Uh, Willem de Ridder heeft bij ons een lezing gegeven. Nou, dat was echt geweldig. En uh, naar aanleiding van zijn boek uh, heb ik dus ook een kleine fanclub opgericht. En daar zit een heel uh, handleidingsboek bij, bij. En in het handleidingsboek wat we dus elke week met elkaar uh, doornemen met een aantal oefeningen... zit een onderdeel in van de spelregels. En het leuke is dan, je noemt een nummertje van 1 tot en met 21. Een nummertje wat jou op dit moment zo te binnen schiet. En dan hoort daarbij een stukje spiritualiteit... Dus uh, Herman, heb jij een nummertje? Nou, ik laat me verrassen. Mijn uh, astrologische getal, mijn tarotgetal is 8. Dus ik ga natuurlijk voor nummer 8. Oké. Okay. En de spelregel 8 staat voor intuïtie, gevoelens en macht. Onze oneindige intelligentie communiceert via onze intuïtie. Waar we, waarmee we in direct contact staan via onze gevoelens. Hoe meer we onze aandacht op onze gevoelens beginnen te richten hoe meer we in contact komen met de kracht die daarin huist. De echte kracht en macht van het universum is totaal vredig. Het is de macht van de liefde die we, als we ook maar een beetje oefenen, helemaal beginnen te voelen. En dat voelt heerlijk vrij. Alles is liefde. Oké, okay, Herman, hebben wij nog tijd voor nog een nummer? Volgens mij wel, hè? Ja, mag ik dan aan jou vragen om een nummer te noemen, ja. Christel? ik ga eens even nadenken. Um, nou, nummer 19 schiet mij in mijn hoofd. Ik ga eens even kijken. Middel en doel. Middel en doel zijn hetzelfde. De actie en het resultaat ervan zijn één. Als we vrede willen bereiken, voel dan die vrede van binnen... en laten hem automatisch zien... Om een heerlijk leven te leiden dat perfect werkt, hoeven we slechts de perfectie in alles en iedereen te zien en te voelen. Inclusief onszelf. Een beetje oefenen doet wonderen. Om de natuurlijke overvloed van het universum te ervaren, hoeven we alleen maar dankbaarheid te tonen voor alle overvloed om ons heen. Nou, dat is echt wel hele mooi, hè? Zeker. Nou, dan... Nou. Euh... Dan krijgen we nu eigenlijk zo'n beetje het eind van de uitzending. Het zit er alweer op. Ja, uh, zo'n uur vliegt echt voorbij. Hè? Nou, ontschepel. Uh, Femke, Femke Jorisma, we willen je hartelijk bedanken voor het aanwezig zijn uh, in het hier en nu om te vertellen over de astroopstellingen. Dank je voor je komst. Nou, heel graag gedaan. Um, Richard, dank je wel voor de techniek. Richard Buitenhek heeft vandaag uh, de techniek, techniek gedaan. Hij is uh, echt voor de leeuwen geworpen, want Rob is ziek, onze vaste technicus. En uh, ja, Richard, uh, chapeau. Goed gedaan, Jochie. Uh, de volgende uitzending is uh, volgende week zondag alweer. Dan is het de dertiende. En die wordt gepresenteerd door Richard. Als gast heeft hij dan uh, Annelies, uh, Annelies Boutelier en Koen Blom. Uh, deze uitzending gaat over familieopstellingen. Woensdagochtend wordt deze uitzending herhaald. En dat is van 11 tot 12. Tot 13 december en kijk op www.inspiratieradio bij Uitzending Gemist en luister de uitzendingen van uw voorkeur op elk gewenst moment. Wij hopen dat u met veel plezier geluisterd heeft naar deze uitzending. Tot 13 december. Tot dan.